4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Hek en Tim Overding. De allerlaatste kans om de gele trui aan te vallen is nu. Maar is het hoop tegen BTWT te in, hoeft Bradley Wiggins zich geen zorgen meer te maken. We kijken natuurlijk ook wel naar de etappenzegen vandaag. Veel mannen vooruit. Drie Nederlanders zaten erbij in de kopgroep. Maar ze hebben het allemaal moeilijk op dit moment. Het belangrijkste nieuws van buiten de Tour de France: Raymond Serré. Een dag na de aanslag op vertrouwelingen van president Assad... heeft het Syrische leger hard toegeslagen in de hoofdstad Damaskus... zeggen woordvoerders van de opstandelingen. Van Assad zelf is na de aanslag niets vernomen. Het leger zet de zware wapens, panserwagens en gevechtshelikopters in. De strijd speelt zich af in verschillende wijken van Damascus. Over het aantal slachtoffers van vandaag is nog niets bekend. Honderden gezinnen zijn, net als gisteren, op de vlucht geslagen... om aan de gewelddadigheden te ontkomen. Israël heeft gezegd dat het niet zal toestaan dat Syriërs naar de Golanhoogvlakte vluchten. Dat gebied is in 1967 door Israël veroverd op Syrië en in 1981 geannexeerd. De politie van Flevoland is bezig met een klopjacht op verdachten van een diefstal. De verdachten zouden vanmiddag een inbraak hebben gepleegd in Heerenveen. En vervolgens gingen ze er met hoge snelheid met een auto vandoor. De politie. Het voertuig had een behoorlijke voorsprong en kon er niet 1, 2, 3 achterhalen. Maar wij hebben een aantal fiets verstuurd. En op een gegeven moment, uh, met daarin een element, een kenteken van de auto. En op een gegeven moment hebben mensen zich gemeld dat een aantal mensen, een blauwe BMW, met het betreffende kenteken, hebben achtergelaten op de Noorderringweg en Band. Dat is bij ons in de Noordoostpolder. Inmiddels is een man in een rietkraag ontdekt en ingerekend. Zo'n twintig politieagenten met honden en een helikopter... speuren nog naar een vrouw en twee of drie mannen. De 1500 medewerkers van Rijkswaterstaat... die normaal in de triltoren langs de A12 werken... gaan vanaf volgende week naar andere kantoren... in Utrecht, Nieuwegein en Den Haag. De toren werd op 28 juni ontruimd... nadat mensen trillingen hadden gevoeld en knallen hadden gehoord. Sindsdien is de toren dicht... De medewerkers van Rijkswaterstaat werkten in de tussentijd... al in andere kantoren van Rijkswaterstaat. Het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen... gaat nog drie tot zes weken duren. In Slowakije is een tunnel ontdekt... waardoor smokkelwaar en immigranten vanuit buurland Oekraïne... naar de Europese Unie konden worden gebracht. Volgens de Sloakse politie is de tunnel 700 meter lang... en uiterst professioneel aangelegd. Er kan zelfs een goederentrein door. De beide uiteinden van de tunnel... liggen achter de omheining van een bedrijventerrein... Daardoor bleven ze lange tijd onopgemerkt. De politie heeft twee mensen aangehouden... en meer dan 10.000 pakjes sigaretten in beslag genomen. En dan het weer. Wisselend bewolkt, enkele buien. Later in het noordwesten droger en wat zon. Temperatuur 17 graden aan zee tot 19 graden in het oosten van het land. Morgen afwisselend wolken en zon met ook wat buien. En vanaf zaterdag is het droger en warmer. ANUB ah, verkeersinformatie. Bij Amsterdam staan een paar korte files op de ringweg A10. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 2 kilometer. Op de A10 Oost bij de Zeeburger Tunnel 3. A50 Arnhem richting Os bij Knoop.E, wijk 2 door werkzaamheden. En bij Nijmegen is het vanmiddag natuurlijk erg druk. En er staat file op de N325 vanuit Duitsland tussen Beek en Nijmegen 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We zijn weer terug, vijf minuten over vier. Hij lijkt niet zo lang, maar hij is oh zo lastig en krachtig. Die laatste bergrit in de Tour waar de verschillen al dan niet gemaakt gaan worden. En die wordt opgemerkt door Bart Voskamp, die ook weer bij ons zit. De komende twee uur om elke versnelling, elke verslapping en straks de finish te kunnen duiden. Gaan we gaan eerst eens even naar onze verslaggevers te plekken. Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Want het is een uiteengeslagen veld. Gio, heb jij het overzicht nog? Ik heb het overzicht hoor. Nog vier kilometer voor de koploper. En het is maar te hopen dat hij af en toe niet naar links kijkt. Een beetje schuin omhoog. Want er staan op de kilometer, stel die bordjes waarop staat. Wat het gemiddelde stijgingspercentage van de komende kilometer is. De komende kilometer voor Rui Costa, de Portugees en Spaanse dienst. 9,5% stijging, gemiddeld over die kilometer. Wat zal hij dat eh, zwaar? hebben. Wat weet hij hoe moeilijk dat is? Hij heeft uh, nog maar een kleine voorsprong op, uh, twee, op uh, drie achtervolgers die ik uh, hier zie. Iza uh, Martinez, Valverde en Leipheim. Het moeten er vier zijn, maar er zal er eentje af zijn. Terwijl ik nu ook zie dat Laurens ten Dam wordt ingelopen door het uh, peloton waar Dominique Nertz, de Duitser, nog steeds op kop sleurt voor zijn kopman, Vicenzo Nibali. Ivan Basso daar gewoon in het wiel zit. En Nibali dan daar weer in het wiel zit. Het is de controle bij de Liqui gasploeg. En de voorsprong van de Oploper op het peloton. 1 minuut en 57 seconden. En het zijn er inderdaad nog maar drie hoor. Uh, Izagiren is eraf gegaan. Het zijn Martinez, Valverde en Leipheimer. Maar daartussen dat groepje en het uh, pelotonnetje. Terwijl we nu een versnelling krijgen van uh, Valverde. Die laat zijn andere mannen staan. Die rijdt nu in één streep door naar zijn ploeggemaat Rui Costa. Dat betekent een koek van de Movistar ploeg. Die Spaanse ploeg. Twee mannen aan de leiding uit die ploeg. Ik denk dat Valverde echt zijn zin heeft gezet op de ritzegen hier. Want Rui Costa wacht hem nu op. En als ze dan samen kunnen doorknallen, ja, dan hebben ze nog dik drie kilometer tot aan de top. Maar ik zei het al, er zit nog een groepje tussen deze koplopers en het peloton. En dat is de groep met Pieter Wening. Die daar ook heel goed de leiding en het tempo aangeeft op deze portebales. Maar ze rijden al wel een behoorlijke achterstand, hoor, van de koplopers. Sterker nog, ze worden strakjes ingelopen door het peloton, denk ik. Want wij werden zojuist voorbij dat groepje gestuurd. Eigenlijk precies op het moment dat wij eigenlijk wilden gaan zoeken. naar een plekje om wellicht achter die groep met die gele trui te gaan zitten, eh, alvast. Maar daar eh, reed dus dat groepje met Pieter Wening. Terwijl ik eigenlijk nog maar uh, ietsje kan zien dadelijk, want we gaan de mist weer in terwijl wij nu achter Egoy Martinez zitten. Egoy Martinez dus gelost er Kijk ik over de rug van Martinez heen, dan zie ik daar uh, Belka rijden. Daarvoor rijdt uh, Levi Leipheimer en daarvoor uh, rijdt dan uh, die uh, Gieren. dat moet die uh, man dan van uh, Euskaltel zijn. En daarvoor dan dus uh, de echte koplopers in deze etappe. Het ligt helemaal uit elkaar op deze Portebalest-Gio waar het mistiger, mistiger en mistiger wordt. Maar gelukkig niet te mistig om nog te kunnen zien dat Laurens ten Dam nu achtergelaten wordt door het peloton zelfs. Hij wordt voorbijgestoken door het peloton, kon het tempo dus van die tussenliggende groep niet meer houden. Het peloton denderde er voorbij onder aanvoering van de ploeg van Liquigas. En ten Dam bleef staan alsof hij absoluut niet meer op de pedalen kon trappen. Maar natuurlijk, hij moet even herstellen van die inspanning. Wat is hij vaak in de aanval geweest? Over aanvallen gesproken. We hebben één leider, Alejandro Valverde. Bart Voskamp, als we kijken naar deze etappe, het ligt al vroeg uit elkaar. Het is een mooie etappe, de, de, de peloton fietst ook wat harder. Is het verrassend dat Liquigas daar de leiding heeft genomen de hele dag? Nou, een beetje tweeledig, denk ik. Uh, ik denk dat het minst belangrijk is de koers hard maken om te kijken wat er in de finale gebeurt. Maar misschien dat het ook wel eens uh, te doen om de etappenzegen. Want uh, een derde plek in, te, in, in het uh, klassement straks op de Champs-Élysées uh, geeft natuurlijk wat meer glans met een etappezegen. En dat hebben ze bij Sky met Wiggensen niet kunnen doen. Dus misschien dat het daarvoor is. En met die twee minuten die er nu zijn en nog zo'n anderhalve klim te gaan... Zeg maar, is dat een overbrugbaar geheel? Hè? Het is te doen, alhoewel ik het laatste wat ik ervan zie... is dat Valverde nog niet echt stilvalt. Die heeft zich denk ik nog een klein beetje ingehouden. Dus die zal op zich nog wel wat over hebben. In de afdaling gaat hij zeker niks verliezen. En dan eens kijken of hij aan die twee minuten genoeg heeft straks. Daarachter allerlei strijden. Uh, Veukler die alleen maar bij Keshekov bijvoorbeeld rijdt. Die heeft duidelijk uh, gedacht, de nummer twee van het en uh, Verder niemand meer hè, vandaag. Nee, daar uh, heeft hij zijn zin opgezet. Hij heeft natuurlijk al uh, zijn ritten gewonnen. Dus uh, nou goed, de meerwaarde is nu die bolletjes trui. En uh, dat zal een flinke strijd uh, nog opleveren. En uh, die is nu voor hem het belangrijkste. Want spreken het over de drager van de bolletjes trui. Hoe doet hij het daar achter die koploper? Gio. Hij uh, springt net weer weg met uh, Kessiakov. Uh, Kessiakov is de man die het initiatief neemt. Natuurlijk willen die twee nog eventjes een robbertje vechten. Om die bolletjes trui. maar de voorsprong uh, van Fugler uh, op die uh, Kessiakov Is toch uh, behoorlijk groot hoor. Ik denk niet dat hij hem nog gaat verliezen. Maar de man aan kop. Ja die gaat een mooi gevecht leveren. Alejandro Valverde. We weten het. Twee jaar eruit geweest tussen 2010 en 2012. gaat een groot gat in zijn carrière. Aan de kant gezet door de UCI. Heeft zijn schossing uitgezeten. Kwam dit jaar terug. Won meteen een etappe in de Tour Down Under in Parijs-Nice. Won hij ook al een etappe in de Tour Down Under. Werd hij tweede in het klassement en in Parijs-Nice derde. Dat is toch knap hoor. En ook negende in de ronde van Zwitserland. Gaat hij hier op weg naar zijn etappeoverwinning? Of gunnen ze hem niet? Want willen ze daarachter, daar in het peloton, toch nog het gaatje dicht? Het peloton inmiddels toch weer iets meer achterstand opgelopen op de koploper. Het was onder de twee minuten... Inmiddels twee minuten en twee seconden. Maar wat gebeurt er allemaal achterval verder? Daar gaat het helemaal uit elkaar. Zijn eenlinge Costa rijdt daar in zijn eentje. Dan daarachter zit uh, Egor Martinez K3. Uh, zit daar uh, in het gezelschap van Levi Leipheimer. Wij zijn even langs de kant gaan staan om uh, op de groep gele trui te gaan wachten. Op, uh, aan de, in de slotkilometers van de Portabalès. Want anders dan uh, uh, worden we er voorbij gestuurd. En dan moeten we dadelijk al gaan beginnen met uh, de afdaling. Hier is Feclair met uh, Alexandre Vinovrov. Zij zijn langsgekomen nu op die plek waar wij uh, staan. Stortoni komt nu langs met uh, Pieter Wening daarachter. Oh, de ketting op het aller, allerkleinste tandwiel. Of eigenlijk het grootste tandwiel. Maar de kleinste versnelling. Uh, Wening kijkt nog een keer achterom. Perro en Kazar zitten daar nog uh, achter. En dan komt, uh, uh, komt hier Alexander Vinokourov. Ja, die was uh, natuurlijk uh, gelost. Dat was uh, Kessiakov. En hier komt dan meteen al de groep. Met uh, de gele trui op 2 minuten en 15 seconden van uh, de koplopers. Met Nets aan de leiding voor Basso Nibali. In derde positie. Dan zitten daar de skyrenners achter. En dat groepje is nog maar klein hoor. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20. Nou, ik schat zo'n 25 man. Waar Cadel Evans in ieder geval uh, nog uh, wel bij zit. Maar dat groepje wordt kleiner en kleiner en kleiner. En zitten dus al die renners daarvoor, al die eenlingen. De voormalige koploerengroep zitten ze op de uit. Een kilometer of 2,5 onder de top van de Port de Ballets. Bart Voskamp, um, gisteren zei uh, Eddie Merks niet ten minste een dergelijke bergetappe. Ja, moet toch ook wel een keer een winnaar opleveren. Deel jij dat met hem? Hij was ontgoogeld, zei hij toen hij uit de auto stapte. Nou, ontgoogeld is een... Uh, we leven in een andere tijd. In de tijd uh, dat Merks fietsen kon, hij kon echt de koers naar zijn hand zetten. Uh, Hino kon dat ook deze tegenwoordige tijd ligt de top zo dicht bij elkaar... dat het een groot risico is als Wiggins zelf zegt van ik ga aanvallen... want dan kan hij zijn klassement mee verspelen. Dus dat zou niet slim zijn, maar uh, het zou natuurlijk wel fantastisch mooi zijn... als we vandaag een van de toppers uh, die nu nog in het peloton zit, hè, dus een Froem uh, uh, of, of Wiggins of een, uh, of een Nibali... dat een van die jongens het verschil nog kunnen maken en etappen kunnen winnen. Dat zou voor, voor de koers wel, uh, wel mooi zijn. Niet van deze tijd zeg je, maar zeg je daar nou ook mee... dat dit soort kampioenen de komende jaren ook zullen worden voortgebracht... want ik denk dat het publiek toch ook zal snakken naar een renner à la Marx. Of hij nou leeft in ja, maar, 2012, kijk, 2013, of 19, uh, 1973. Kijk, Merckx die, die stak er echt enorm bovenuit. En tegenwoordig heb je een peloton aan renners... die, die allemaal uh, super begeleid worden, goede trainingsschema's hebben... qua voeding op het hoogste niveau, qua materiaal. Dus die, die top, die, dat, dat verschilt allemaal niet zoveel. En dat was in de tijd van Merckx en Hino... Ja, had je nog wel eens grotere verschillen tussen de toppers. En dat is, dat is, dat is met de beste wil ook niet te maken, denk waar ik. Maar hij ook een beetje op doelde, want hij zei niet eens... zozeer ze moeten die ritten winnen. Maar bijvoorbeeld uit de tijd Armstrong, Ulrich, Belokhi, die je toch wel helemaal voorin mee in dit soort etappes... en dan mocht een ander eens winnen. Maar hij vond negen minuten met name wel een beetje... Ja, daar heeft, heeft hij gelijk in. Het uh, is enorm berekenend, maar goed. Kijk, op het moment dat, dat Sky alles te snel gaat controleren... om om proberen een van hun kopmannen aan de winst te helpen... dat betekent ook dat je daarmee een jasje uitdoet en het risico op de dag daarna hebt dat, dat je je ploeg kwijt speelt. Dus het is misschien meer berekenend, maar t, denk ik ook deze tijd uh, dat het zo gaat. Plus het feit dat Tom niet, niet, niet eens geheel schertsend zei vanmiddag... Uh, Wiggins is niet eens uit het zadel gekomen deze Tour. Nee, dat zou misschien... Is hij dat al? Heb jij hem een keer, ja, buiten ja, ja. als hij start bij zijn tijdrit... maar even serieus op die weg, heb ik hem ja, nog niet uit het nee, Ik denk eigenlijk heel triest genoeg dat het <laughs> bijna inderdaad een, een, een moment is... om over te schakelen naar Frankrijk als hij zijn billen ligt van het zadel. <laughs> Zo erg is het helaas. Breaking news. Maar ja, goed, het is zoals het is. En, uh, ik, ik, ik zie ook liever dat, dat hij straks uh, de finale wegrijdt en, uh, en de etappe wint. Ik zou het ja. op gunnen, maar het zit er niet in, denk ik. Het zit er niet in. Wat zit er wel in op weg naar die top Gio? Hij heeft vleugels gekregen. Alejandro Valverde rijdt west weg bij de rest van die voormalige kopgroep. Hij heeft een voorsprong op zijn ploeggenoot Costa... die met Martinez en Leipheimer nog in de achtervolging zit. Dan zouden Izagira en K3 er ook nog tussen moeten zitten. En Verclair en Kessiakov de twee mannen, die knokken om die bolletjes trui. Maar wat is het daar prachtig. Hij rijdt omhoog. En als hij voor zich kijkt, dan ziet hij daar die kam liggen... waar hij zo meteen overheen moet. En dan weet hij dat hij boven is. En dan kan het beginnen, hoor. Die snelweg, die Afdaling, een circuit van Francochant een beetje. Dat weet Alejandro Valverde. Want hij gaat ook al een aantal jaren mee. Hij weet hoe die weg loopt. Alejandro Valverde. Nog steeds de handjes. Mooi op dat stuur. Uh, mooie cadans, Mooie klim. Het is een echte klimmer natuurlijk. Dat weten we allemaal. Wat heeft die man al veel gewonnen in zijn carrière. Maar wat zou hij hier graag daar uh, die dopingsrossing in etappe winnen in de Tour de France. Alejandro Valverde. Los dus van de rest. En het peloton inmiddels op 2 minuten en 18 seconden. In de laatste 2 kilometer van de porte. De bales waar Pieter Wening met Stortoni. Eh, zometeen wordt teruggepakt eh, door het peloton. Dat gebeurt nu zo'n beetje. Tenminste, ja, de eerste renners van dat groepje worden nu teruggepakt. Door die eh, drie van eh, Liquigars. Door Nets, Basso en eh, Nibali natuurlijk. De voorposten dus van de groep Gele Trui. In een werkelijk waar schitterende omgeving. In die ronde kam. Ik zou eigenlijk willen zeggen, het is een Alpenweide. Maar dat kan niet in de Pyreneeden. Het groene gras wat zo langzaam neemt. Zeker naar beneden gaat waar we omheen rijden. En de mist die trekt op. We zitten nu als het ware boven de bewolking. En he he, daar is die dan. De zon. Eindelijk dus zien we de zon vandaag. Gisteren heel de dag had iedereen de zon. En was het bloed en bloed heet Vandaag was het vooral uh, fris en mistig. En uh, een beetje klammerig en wat frisjes. En nu rijden we dan boven die mist uit. Die mist begint op te trekken. Chris Anke Seurissen ondertussen probeert terug te keren in de groep met de gele trui. Rijdt er een seconde of twintig achter... En het zal niet lang duren voordat wij Pieter Wening gaan oppikken, denk ik, Gio. Verklair, Isagire en Kesjakov, die gaan jullie zo meteen ook oppakken. Want die hebben nu 1 minuut en 46 seconden achter op de toploper op Alejandro Valverde. En niet ver daar achter een seconde of 30. Daar zit dan dat peloton. Het peloton kan ze zien. Betekent dus dat ook Verklair, de winnaar van gisteren, de drager van de bolletjestrui ...straks opgevreten gaat worden door dat peloton. Met uh, Nibali natuurlijk, met uh, Bradley Wiggins natuurlijk, met uh, Jurgen van der Broek zit Karel Evans, die zit er nog bij. Maar Alejandro Valverde, ja die kijkt niet op of om hoor. Die blijft maar doordenderen en die neemt steeds meer voorsprong op dat peloton. Inmiddels 2 minuten en 21 seconden. Hij loopt dus uit, Alejandro Valverde, heel in de verte. Daar uh, moet hij ongeveer rijden. Ik zie daar tussen het publiek door uh, uh, in de weg. De weg die zo als een zetvorm over de flanken van de Porte Bales gaat. En tussen het publiek door zie ik uh, de gele auto, de neutrale materiaalwagen. Daar zie ik wat stippen. Rijden. Daar moet dus ergens Alejandro van Verder rijden in het peloton. Nog altijd Liquigas in vierde positie zit Bradley Wiggins. Hij rijdt dus voor zijn knechten die hij daar nog over heeft in dat peloton. Waar Pieter Wening zo langzaam en zeker verder en verder naar achteren zakt. En waar Alexandre Vinokourov en Zandi Kazaar inmiddels zijn gelost. En zij, staan, ja, zij hebben het heel moeilijk hier in de laatste kilometers van de Porto -Bales. Vier overwinningen heeft hij alweer dit jaar. Alejandro val verder bezig aan de laatste honderden meters van deze Col de Porte de Bales. Dat is heel wat minder dan in het jaar voor zijn schorsing. Want toen had hij er acht. Toen won hij trouwens het eindklassement van de Ronde van Spanje. Hij won de Ronde van Burgos. Hij won de Dauphiné Libéré. De Ronde van Catalonië was de beste renner op dat moment in het internationale peloton. En nu is hij er gewoon weer hoor. Ik zei het al, vier overwinningen. Het eindklassement van de Ruta del Sol. Een etappe daar. De Ronde, de Tour Down Under won die in een etappe. En in Parijs niet. Kon die in etappe. En nu ziet hij voor zich het bord hangen waarop staat dat hij boven is op de kol. Dat spandoek dat over die weg gespannen is tussen de haag van mensen door het publiek dat ruim op de weg staat. Straks moeten ze een beetje meer aan de kant gaan staan. Want dan komt dat peloton eraan. Neemt nog even gauw een bidon aan van een van de verzorgers. En dan is hij boven. Ben benieuwd of hij nog een krantje tussen zijn shirt gaat stoppen. Dat doet hij niet hoor, want het is op dit moment onbewolkt. Kijken, nee, tweede bidon laat hij gewoon gaan. En dan begint hij aan die Afdaling. Wat een mooi gezicht is dit. Daar zie je die wolken hangen daar beneden. Prachtig. Het is alsof hij zich gewoon in de wolken gaat storten. Dat uh, gaan wij strakjes ook doen. Want we zitten inmiddels in de laatste kilometer achter die groep met uh, de gele trui. Ja, eigenlijk is het uh, gewoon de groep van Vincenzo Nibali die daar rijdt. Terwijl uh, de ploegleiderswagen van Sky het uh, nodig vindt om even vol op de klakston uh, te drukken. Maar dat is volgens mij omdat er een bekende aan de lange kant van de weg staat. Maar ja, Sky heeft uh, de koers in handen. Maar ook Liquigas. Zo moeten we eigenlijk wellicht maar die groep... Want onafgebroken, Nets aan de leiding, Basso daarachter. En dan Nibali in derde positie. Hij is strakjes ongetwijfeld wat van plan. Maar dan moeten ze wel die dikke twee minuten gaan dichten op de koploper. Op Alejandro Valverde. De groep met uh, die uh, liquid renners Onder aanvoering van die Liquigas renners En daarachter dus de gele trui van uh, Bradley Wiggins is nog bezig aan de klim. Zijn er al andere renners bovenop de top, Gio? Uh, er zijn inmiddels renners uh, over de top hoor. Uh, Martinez en uh, Costa die zijn over over de top met 50 seconden achterstand. Erachter moeten nog Kadri en Leipheimer zitten. En uh, Veucler, Izagir en die zijn ook aan de laatste kilometer bezig. Maar die daar probeert in ieder geval nog Veucler één keer af te troeven. Het zou toch mooi zijn als hem dat zou lukken. Maar ik ben er bang voor dat het hem niet lukt. We kijken even naar die passage. Valverde dus voor Martinez en Rui Costa. Dat zijn de mannen die daar de punten hebben gepakt. En uh, Veucler, ja wat doet hij? Gaat hij nog sprinten? Ik denk het haast wel hoor. Hij gaat... Naar ...natuurlijk weer een sprintje afwerken. Want hij is eerzuchtig. Thomas Vuklair, daar gaat hij. Nou gaat hij aan. Kijk of hij vastloopt. daar Op het publiek, op die agent. Nee hoor, dat doet hij niet. Hij krijgt de ruimte en dan kan hij doortrekken. Thomas Vuklair gaat voor de eer nog even sprinten met Kesjakov. Maakt een lange neus in de richting van de enige concurrent... ...die hij nog heeft in de strijd om die bolletjes trui. En val verder inmiddels bezig aan die afdaling. En Sebas bereid je maar voor hoor. Want dat ziet te spectaculair uit. Het loopt prachtig goed asfalt. Maar die bochtjes, oh wat zijn ze mooi. We gaan het uh, dadelijk uh, zien, want het uh, groepje is uh, bijna boven. En uh, ja, een groot compliment toch ook aan Pieter Wening, want we zijn inmiddels uh, Pirro voorbij, we zijn Vino Coelhoff uh, voorbij, maar we zijn Pieter Wening nog altijd niet voorbij. Dus dat kan toch bijna niet anders betekenen dat uh, Pieter Wening nog in dat groepje zit met uh, Bradley Wiggins. En die groep gaat nu onder aanvoering nog altijd van die drie chorus van Liquigas ook over de top heen. Op zo'n 2,5 minuut schat ik in van de koploper. En inderdaad, in één van de laatste posities Dat wel. Maar hij zit er dus nog altijd bij Pieter Wening. De beste Nederlander tot nu toe in deze laatste bergetappe. Die prachtige bergetappe waar we dus de Porte Ballet nu hebben gehad. Op naar de Pirassoude. Maar eerst die hele linker afdaling. Hij rijdt nu weer de wolken in hoor. Alejandro Valverde. Want als hij naar rechts kijkt, ziet hij helemaal niks. Ziet hij alleen maar een grijze massa daar beneden. Hij weet dat daar ergens beneden het dal moet liggen. Maar die wolken die kruipen echt tegen die bergwand op. En ik zei het al... Het is een prachtige afdaling. Want dat asfalt ligt er goed bij. Is dus eh, voor die Tour in 2007. Is deze weg voor het eerst geasfalteerd. Aanvankelijk was de klim was er wel. Dat smalle paadje daar naar boven. Maar daar hield de weg op. Het was een doodlopende weg. Ging dus niet meer aan de andere kant naar beneden. En toen hebben ze dit stuk geasfalteerd. En dan hadden we er ineens een nieuwe kol bij in de Tour de France. De Porte de Ballet. Mooie afdaling. Loop lekker. Maar je moet wel uitkijken. Want als je één bochtje mis. Dan lig je nou. Wat zal ik zeggen. Honderden meters. In ieder geval tientallen meters diep beneden daar ergens in het gras. De toeren, het en ik sport Radio 1. Er zit een knop op je tv-doe-maar van Doris D. Gio Lippes, het gaat ongelooflijk hard naar beneden daar. ...in een sneltreinvaart. En ze zijn inmiddels weer onder de mist, onder de wolken gekomen. 24,5 kilometer nog te rijden voor Alejandro Valverde. Heeft een voorsprong van 50 seconden op Egoy Martinez. Een landgenoot, de man van het Baschische Euskaltel. En op de Portugese Rui Costa. En dat is dan weer een ploeggenoot van Alejandro Valverde. Dan op 1,54 worden K3 en Leipheimer gemeld. En op 2,08 Verklair en Kesiakov. Die een mooi duel weer aan het uitvechten zijn. Want Verklair probeert nu in de afdaling... Te rijden, maar Kesjakov houdt hem in het vizier. En dan op 2 minuten en 22 seconden dat peloton. Met daarin de gele truitdrager. Maar nog veel belangrijker, ook daarin natuurlijk die Vincenzo Nibali. Wie leidt de dans in de afdaling? En uh, Pieter Wening zit daar ook nog steeds bij. Al was er net even een uh, breukje in dat uh, peloton. In die afdaling. De weg is smal, echt. Het is een soort fietspad. Zo zouden we het uh, in Nederland omschrijven. Op het gedeelte waar we nu naar beneden denderen. Gewoon echt een fietspad aangelegd de weilanden door op weg naar een van de dorpjes. Eigenlijk het eerste dorpje sinds tijden dat we dadelijk weer gaan uh, tegenkomen in deze etappe. Want heel lang hebben we in niemand's land gereden. En als ik dan voor me kijk, dan zie ik dat die groep met uh, Nibali nu daar uh, die bocht om draait. Nibali inderdaad als eerste met Nerts daarbij en Basso. Dan mooi om te zien nu uh, Wiggins, die nog uh, twee ploeggenoten, uh, wat zeg ik, drie ploeggenoten direct achter hem uh, heeft zitten, achter zich heeft zitten, want daar zit uh, ook Edval Bouwasson Hagen nog bij. En uh, daar zit ook Pieter Wening. Dus nog bij. Prachtige afdaling in Boerikdouil. Daar zijn we doorheen gekomen. We hebben 117 kilometer afgelegd. Het gas gaat er weer op. De weg wordt weer wat breder. Dat nieuw aangelegde stuk hebben we gehad. We merken het ook wel meteen in, uh, aan het asfalt. Dat wordt wat hobbeliger. En dat breukje wat er dus even was in dat groepje in die groep van de gele trui. Een man of 25, 30 groot. Dat breukje dat is weer hersteld op weg naar naar de voet van de Piresoerderen. Bart Voskamp, uh, je hebt wel eens gezegd... ...er zijn afdalingen bij als ik nu kijk... snap ik niet dat ik er vroeger ook vanaf ben geweest. Neem aan dat dit er eentje nou, is. Dit wordt wel een, duidelijk je, als ik kijk, hier zit inderdaad, kijk ze ze, oh. ze, wei, ze steken die bocht in en ze waaien door naar buiten... ...en dan komen ze vlak bij het stoeprandje uit. En als kijker denk je, hij gaat die bocht niet halen... ...maar de, de renner op de fiets die gebruikt het volledige stukje weg... ...om, om uh, niet te gaan glijden. Dus... Uh, ja, het is echt veel enger om te kijken. En er komen die wolken ook nog eens een keer bij die daar over dat revijn hangen. Ja, dan... Uh, maar nou, ja, goed, tot, of is dat nou, extra, dan u, extra u, Nee, dan, zie je, dan wordt de wereld kleiner. Dan kun je niet zien dat je zo ver naar beneden kunt vallen. Uh, de wolken maken het wel wat lastiger. Hier valt het wel weer mee in dit stuk. Maar als het echt mistig is, dan kun je de boel natuurlijk nog slechter inschatten. En het gevaar is, bij regen weet je dat de weg glad is. Maar bij mist, ja, dan is het net zo'n beetje een klein, klein laagje vocht dat erop ligt. Wat het ook gevaarlijk kan maken. Maar volgens mij uh, zijn, ze die, uh, zijn ze dat gevaar alweer uh, voorbij. Het is een verbrokkeld uh, geheel. We hadden misschien toch nog een aanvalletje van Nibali... vlak onder die top verwacht om in die duizelingwekkende afdaling weg te komen. Daar heeft hij toch niet voor gekozen? Hè? Nee, maar het feit dat Basso niet degene was die uh, het kopwerk deed... hebben ze nog even gewacht. Uh, dus dan verwacht ik eigenlijk dat, ze op, dat, uh, dat Basso op de laatste klim nog een keer gas gaat geven. Want anders had Basso op die klim wel wat harder doorgereden. Dus vandaar dat het het strijdplan is om niet in de afdaling te gaan... maar op de laatste klim. En eh, het wordt daar dunner, dunner, kleiner en kleiner. In zo'n afdaling komen altijd weer wat mensen bij. Eh, maar ze zullen toch nog echt voor de etappen willen gaan. Hè? Maar het zal nog, die van verderheid, wel geweldige momenten. Ja, hij, hij heeft de laatste drie, vier kilometer van de klim... heeft hij bijna nog een halve minuut gewonnen. En ik, ik zag hem naar beneden gaan. En we horen allemaal dat hij vrij hard naar beneden gaat. Dan gaat hij ook geen tijd verliezen. Dus in de laatste klim heeft hij volgens mij nog een redelijke marge. En redelijke benen. Als je nu achter zit met uh, de bus, uh, dat is een, een gebied wat jij ook nog wel, uh, wel kent... dan door de kortheid van die etappe, het is behoorlijk doorfietsen vandaag. Hè? Ja, ze zijn natuurlijk gelijk, uh, gelijk gaan koersen. En omdat je relatief weinig minuten uh, op de fiets zit... en daar een, een, een uh, 10% van mag verliezen... ja, dan is het de tijdslimiet ook vrij krap. Dus uh, dat uh, wordt voor sommigen altijd weer lastig. Nog 22 kilometer te gaan. Het is half vijf. De hoofdpunten van NOS Nieuws. Raymond Sireen. De Britse grenswachten gaan op 26 juli in staking... een dag voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Een vakbond heeft de staking aangekondigd. In de periode van 27 juli tot en met 20 augustus... zullen de grenswachten weigeren om over te werken. De douaniers willen daarmee protesteren... tegen de inkrimping van het personeelsbestand... waardoor de werkdruk te hoog zou worden. Rond het begin van de Olympische Spelen... zullen honderdduizenden mensen naar Londen reizen.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 De strijd speelt zich in verschillende wijken van Damascus af. Over het aantal slachtoffers van vandaag is nog niets bekend. En in Colombia is een vermist jongetje na een nacht uit een riool gered. Het driejarige kind verdween dinsdag toen hij met zijn broers op een bouwplaats speelde. Hoewel renningwerkers er al snel van gingen dat hij in een open rioolput was gevallen... leverde een zoektocht door de buizen in eerste instantie niks op. Gisteren werd besloten nog eens alle rioolputten te openen... en werd het jongetje levend teruggevonden. Hij lag in het stromende rioolwater, zijn hoofd net boven water. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANRB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam staan een paar files op de ringweg A10. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer. Op de A10 Oost voor Watergraas meer 4. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht na een ongeluk bij de afrit Elspeed 2 kilometer. En drukte bij Nijmegen zien we nu op de N325 vanuit Duitsland tussen Beek en Nijmegen 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Keen is helemaal terug met een schitterende album Strangeland. Strangeland van Keen. Strangeland van Keen. Koop je nu tijdelijk voor maar 12,99 bij bol.com.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 In de Tour, dus met een noodgang naar beneden van de Porte Ballet. Op weg naar de finish op de piragule. En hoe, hoe, hoe is de situatie, Gio? De situatie is nog steeds dat Alejandro Valverde 1 minuut en 27 seconden voorsprong heeft op de twee mannen die toch een stuk beheerster en rustiger dalen dan Valverde zelf. Valverde neemt de risico, dat doen deze twee mannen niet. Martinez en Costa. Natuurlijk, Costa hoeft ook niet, want zijn ploegmaat, zijn kopman zit van voren. En hij blijft hier gewoon rustig in het wiel van Martinez zitten. En wie weet, misschien kan hij straks in de klim nog wel bij Martinez wegproberen te rijden. Daarachter dan weer een trio. Het is Thomas Verclaire die zomaar voorbijgereden is bij Levi Leipheimer en bij bij Biel K3 heeft Kessia Kov laten staan. Zijn enige concurrent in de strijd om de bolletjestrui. trui. En ik kan het me voorstellen dat Vuclair er toch niet gerust op is. 11 punten heeft hij nu voorsprong in dat klassement om die trui. Maar hier op de finish in Peragude zijn dubbele punten te verdienen. Dus geen 25. Nee het is geen uh, hoorkategorie. Het is eerste categorie. Dus geen 20 punten voor de winnaar. Maar 40 punten. En zo gaat dat natuurlijk verder naar beneden. Maar met dubbele punten zou er nog wel eens iets geks kunnen gebeuren. Vandaar dus dat Vuclair probeert. Kesjakov te lossen. Maar daarachter op 2 minuten en 22 seconden is er al iemand die probeert weg te rijden uit het pelotonnetje. Nee, dat uh, is er nog bijeen. En het pelotonnetje dendert nu over door uh, St. Paul heen. Prachtig dorpje. Oud stadje. Het is een oud dorpje in de afdaling van die Portebales. Ja, en als ze dan uh, uh, toch bezig zijn met nieuwe wegen te asfalteren mogen ze dat hier ook wel doen. Want de weg is smal. De weg gaat stijl naar beneden. En het is een soort hobbelweg waar je uh, overheen rijdt. En er komen weer wat renners terug richting uh, die uh, kopgroep. Seurussen onder andere, die uh, hier uh, terug lijkt te komen... nadat eerder Kazar weer terug wist aan te sluiten. Vino Kurov komt langzaam maar zeker weer terug... richting dat uh, peloton met uh, de gele trui. peloton van Bradley Wiggins natuurlijk. Die in ieder geval nog Christopher Froome bij zich heeft. Die Rogers nog bij zich heeft. We hebben Bo Hagen daar herkend. En we hebben Poort herkend. Hij heeft dus nog ploeggenoten zat, uh, Guido, daar in het peloton. En van verder is het inmiddels begonnen aan de beklimming naar Peragude. Nog 16,2 kilometer hier tot op de finish. En we weten dat het laatste stukje afvlakt. Dat het zelfs even een klein beetje naar beneden loopt in die laatste 100-200 meter. Maar het is eigenlijk de beklimming van de Peressoerde. Eerst gewoon naar boven, naar de top van de Peressoerde. Dan eroverheen. Aan de andere kant een klein stukje afdalen. En dan weer die slotklim naar dat wintersportplaatsje hier. Waar veel publiek wel is. Mensen zitten hier op de bergwand om te kijken. Ze hebben een mooi uitzicht hier op de aankomst. Zij wachten op Alejandro Valverde. 1 minuut en 38 seconden is zijn voorsprong op de eerste belagers op Martinez en Costa. 2 minuten en 21 seconden op het peloton met al die grote mannen. Radio 1. Sportzomer tweet. Tijd voor Twitter met al zijn rommel en gestommel. Hier is Luc onze digitale lummel met Twitter-nieuws over Kenny van. Ja, mooi. Mooi, heel mooi. Slecht nieuws. Ik ga eerst even beginnen los van de tour. Het is namelijk slecht nieuws. De hockeysters zijn namelijk begonnen met te stoppen met Twitter. De vrouwen zijn getackeld door de commercie... en Twitteren nu via een heel ingewikkelde constructie op een speciale site... met een hele ingewikkelde hashtag. Dan moet je erg moeilijk doen om dingen te vinden. Super irritant. Zo kwam ik dertig keer dezelfde groepsfoto tegen. Laat ik zo meteen zien. Eerst een tourflitsje. Want, Gio, want... Ja, want, want, want, want, we krijgen een scherpe bocht. En dan begint die afdaling naar de Perassoude. En wat doet Rui Costa in het wiel, nota bene, van Egoi Martinez. Want die stuurt toch echt de goede kant op. Hij stuurt linksaf. Hij denkt, ik ga weer naar Bannière de Luchon, de finishplaats van gisteren. Maar het ging allemaal nog net goed door. Hij kon op tijd nog in de remmen knijpen. Maakte een hele vreemde Jui. En is inmiddels alweer begonnen aan de klim. Maar hij is het wiel van Martinez wel kwijt. Dus dat spelletje in het wiel blijven zitten van Martinez... om de vlucht van Valverde te beschermen... Dat... Het spelletje is voorbij. Kijk nog even naar de twee volgende achtervolgers. Of het daar wel goed gaat, dan gaat het goed door. Leipheimer komt goed die bocht door. Verclair is er goed doorheen. Kadri is er goed doorheen. Ze zijn allemaal begonnen aan de beklimming naar Peragude. We gaan nog even twitteren. Ja, we gaan twitteren. We hadden het over de hockeyvrouwen. Die waren op Schiphol. Helemaal naar Londen zijn ze gegaan. En ja, als je dan op de foto kijkt, hè, op hun website, op hun Twitter, dan zie je wel dat ze er gelukkig uitzien. Die hebben er echt zin in. Sowieso merk je op Twitter dat de spanning voor de spelen be begint toe te nemen. De laatste voorbereidingen zijn bezig. Maar alleen van Iersel en Sanne Keijzer doen een beachvolleybal en ze zijn op dit moment in Klagenvoort. De Grand Slam van Klagenvoort. En dat gaat lekker in de pool. Wonen ze al drie wedstrijden en ze zijn poolwinnaar. Het zijn wel warme dagen, zegt Ed Sanne Keijzer. Maar gelukkig zijn ze die goed doorgekomen. Hidoka Dex Elmond heeft het iets minder druk. Op Ed Dex Elmond tweet hij vanmorgen... man, ik verveel me dood hier in Papendal. Eens even wat entertainment zoeken tussen de trainingen door. Dan de Tour. Het is aan, zeg je dan op Twitter. De laatste bergetappen en de tweets leven echt massaal mee... met Tendam, Hoogland en Wening. Drie Nederlandse bijgeitjes waren dat vandaag. Tendam kreeg gisteren al een enorme digitale ego-boost... en ook vandaag is het weer een en al Hosanna voor hem. Ed Jeroen V.D. Weijden noemt hem een van de grootste bazen uit het peloton. Stijn 232 tweet dat hij hem een held vindt. Gewoon weer in een kopgroepje mee. En René Satter die heeft een vraag, misschien wel te stellen aan Gio Lippers. Wordt Laurens de Dam niet onderschat in het peloton, hij zit namelijk elke dag in de aanval. Nou, het antwoord is in principe wel gegeven, want hij is gelost. Verclare dan, die wordt in het peloton een echte... ja, uh, wordt hij gehaat, hè. In echte wereld wordt hij ook gehaat. En op Twitter wordt hij eigenlijk nog veel meer gehaat. Het uh, INRGN zegt... Stel je een clown voor in een bolletje shirt... die aan het oefenen is met gekke gezichten voor de spiegel... Dat is Vuckleur op dit moment. En Ed Ryan Tolly die heeft dat research gedaan. En kwam erachter dat Vuckleur eigenlijk altijd met zijn tong uit de mond aan het rondfietsen is. En na wat berekeningen komt hij erop uit dat Vuckleur voor 87% uit tong bestaat. Piet Beckert die vat het even samen op Ed Piet Beckert. Verclair, sterk renner, Eikel van de Gas. Hummeltje heeft de scheid aan. Goed, ja, hoe zou het toch met Kenny van Hummel zijn, hè? Ook al doet ze niet meer mee, we volgen in deze rubriek... toch de berichten over aan, naar van, door en tegen Hummeltje hemzelf. Weinig nieuws, jammer genoeg. Ja, hij tweet zelf even niet. Over de tour wordt hij ook niet meer echt gesproken. Maar het is niet echt uit het oog, uit het hart. Want Mandy vraagt via MandyXJan aan Kenny... of hij een tweet wil sturen met daarin een felicitatie... voor haar broer en vriendin... betreffende het voorgenomen huwelijk van die broer en vriendin dus iedereen wil een stukje Kenny, hij wordt geleefd. je aan. Mag ik alsjeblieft mee ophouden? Ja. <laughs> <laughs> nee, het antwoord is nee. Okay. een Mandy, felicitaties. Nelk namens Luc. <laughs> morgen nieuwe Kenny-berichten. Tot slot nog even de Maarten ducro uitsprakengenerator Twitter.com slash Maarten Ducro. Het gaat over een bergetappe. Het is net alsof je je hand tegen de muur probeert te zetten... en daardoorheen probeert te duwen. Dat was hem weer. Tot morgen, jongen. Dank je wel. En met Kenny. Tour is wat de vraag op Twitter, uh, Gio, wordt Luis de Damme onderschat? Is een vraag die op dit moment helemaal niet gesteld hoeft te worden. Want het gaat over hele andere zaken daarvoor. In. Het gaat over hele andere dingen. Het gaat over Alejandro Valverde. Ooit een grootheid die wedstrijd na wedstrijd won. En inmiddels dus na die schorsing alweer terug is. En misschien wel, ik denk het bijna zeker wel, op weg is naar een ongelooflijk mooi stukje. Want hij heeft inmiddels 2 minuten en 35 seconden voorsprong op het peloton met de gele truit. Terwijl we daar ook zien dat de een na de ander wordt gelost uit die groep. We kijken naar Valverde. Valverde aan de leiding. Gevolgd op 2 minuten en 3 seconden alweer door Egoy Martinez. Die moet het nu helemaal in zijn eentje doen. Dat gaat niet meer lukken. Die rijdt het gat niet dicht. Rui Costa ook niet. 2 minuten en 18 seconden. En dan vlak daarachter. 16 seconden achter Rui Costa. Daar rijdt dat peloton met de gele trui. En wanneer komt de aanval? Wanneer komt de aanval, Sebas? Die komt niet, tenminste. Nou ja, laten we hopen dat hij wel komt. Maar hij komt nu nog niet. Hij is nog niet uh, geweest uit die uh, groep met. Uh, gele trui, waar Vicenzo Nibali inmiddels zijn knecht kwijt is geraakt, namelijk Dominique Nets. Hij heeft dus alleen daar de meeste knecht Ivan Basso nog over. Pieter Wening heeft de groep ook moeten laten gaan aan het begin van de klim in het dorpje Saint-Aventin, dat het dorpje aan de voet van de Pirassoude. Net voor het spandoek van de 15 kilometer is Wening dus de laatste Nederlander die uit die groep wordt gelost. Maar hij heeft zich in ieder geval laten zien, ja, daar zijn we als Nederlanders tegenwoordig al... Uh blij mee. Hij er dus af. Kazaar is er af. Scher is er af. Seurissen is er opnieuw af. En zo rijden we verder naar voren waar we Thomas Verclair in die bolletrein nu op die brede weg in het laatste wiel zien zitten van de groep met de gele trui. De gele trui die daar prima voorin zit. Maar gedemereerd wordt er nog niet. We hopen op een aanval van Vincenzo Nibali. In ieder geval komt hij nog niet aan het begin van deze klim. Eerst de Piresoerde en dan door naar Peragude. Bart Voskamp, we kijken, we kijken, we hopen, we hopen. Maar je moet ook nog maar kunnen. En Wickens zit, ze zitten met z'n vieren nog. Hè? Ze zitten nog met z'n vieren. <clears throat> maar wel mooi dat de uh, Baso de koers hard maakt. Kijk, je moet eerst natuurlijk die tegenstander op de knieën krijgen... voordat je kunt demereren en hem uh, de, uh, de genadeklap kunt geven. Dus uh, ja, ik verwacht toch nog wel dat hij vlak voor, de, voor, de, voor deze top... nog wel een keer zelf uh, zal gaan. Dit zal niet zomaar zijn. Deze val verder. Die werd ooit een nog grotere toekomst toegedicht. Dat hij zelfs dit soort rondes zou kunnen winnen. Deze ronde heeft hij nooit kunnen winnen. Maar wat hij vandaag doet is wel mooi. Hè? Dat is wel mooi. Hij is, hij heeft zich, uh, we hebben net van Georg zijn uitslagenlijst ja. gehoord. En je ziet gewoon dat hij overal zijn ritten meepakt. Maar niet meer in staat is om een uh, volledig klassement te rijden. Hij heeft in het begin ook wel, uh, wel geprobeerd. Maar hij is er tussenuit gegaan. Hij staat uh, wat verderop in het klassement. En hij zoekt uh, gewoon echt zijn dag uit om vandaag te winnen. En dat ziet er naar uit uh, dat hij dat nog steeds goed kan: de onverslagenen. De onverslagenen, ja. Want dat was zijn bijna. Dat was zijn bijna. Ja, nog hij steeds. Nou, niet meer. Na twee jaar. <laughs> hij verliest meer dan hij ja, wint. Ja. Maar goed, de wielrenner bestaat meer uit verlies dan winst. Maar kijk, als je gewoon. de, de hele lijst nog bij elkaar fietst zoals hij dit jaar. Dat je een belangrijke wedstrijd dan steeds etappes wint. Ja, dan ben je nog steeds van een kampioen. En wat ik ermee bedoel, Omslaaf, verrast het je dat hij dan na twee jaar eruit te zijn geweest. toch hier op dat hoogste niveau, Merkel? Nee, dat verrast me niet. Ik bedoel, dat is een kampioen. En uh, ja, hij heeft dingen gedaan die hij niet mochten. Daar heeft hij zijn straf voor gekregen. En hij komt terug en hij laat zien dat hij gewoon coureur is. En uh, dat zijn kop nog goed zit. En hij fiets langzamerhand tegen het hele pelotobbitje. Voici une formidable chanson française. Notre vieille terre est une étoile, Où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, La balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, La balade des gens heureux. Très bien, tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page,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 je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade, la balade.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 De la drague et de la rigolade, rouleur, flambeur ou gentil petit vieux, on vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient de chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut tu viens de chanter la balade la balade des gens heureux la balade des gens ...voor zo'n nummer in de Tour de France, Gérard Lennemann... ...La Ballade de Jean-Marie. En wij gaan weer naar de koers Valverde tegen de rest, zei ik net. Klopt dat langzamerhand, Rio? Het klopt helemaal, hoor, want iedereen is nu ingelopen. Het betekent, behalve Valverde natuurlijk... ...het betekent dat dat pelotonnetje daarachter ook... ...Martinez en de anderen heeft opgeslokt. En dat betekent dat het peloton nu zich kan richten op Alejandro Valverde... ...maar het verschil is groot, hoor. 2 minuten en 27 seconden voor de Spanjaard. Die ontketend is. Die prachtig op zijn fiets zit. Zoals hij dat in het verleden natuurlijk ook altijd zat. Het is een stilist. Zeker als het op aankomstenberg opgaat. gaat. Dan zie je hem wel een beetje bewegen. Maar dat bewegen gaat in een hele mooie cadans. Heel rustig. Het ziet er heel ge, ja, gedoseerd gewoon uit. Wat Alejandro Valverde doet. Natuurlijk moet hij stampen op die pedalen. Zeker op de wat steilere stukken. Maar hij heeft nu de mazzel dat het weer een beetje afvlakt daar in de beklimming. Naar de de top van de Perenzoerde en dan door naar Peragude. 2 minuten en 27 seconden. Dus voorsprong op dat peloton waar nog steeds niemand uit weg gedemarreerd is. En dan denk ik toch van mannen, wat doen jullie nu? Laten jullie je nu als schapen naar de slagbank leiden. Laten jullie je allemaal in het pak steken. Door Bradley Wiggins, de man in het geel, die daar zo gemakkelijk mee fietst en niet meer aangevallen wordt. Of wachten ze nog tot een gunstig moment. Want straks dan wordt het weer steiler op de Perenzoeren als de haarspeelborstjes beginnen. Ik ik kan me daar nog een prachtig duel herinneren. Lang geleden tussen Contador en Mikael Rasmussen. Dat waren nog eens tijdens ze was. Ik hoop uh, dat we straks ook weer uh, gaan genieten. Uh, en als het niet op uh, de Piressoerde is... dan uh, wel misschien wel naar die korte afdaling... op dat gedeelte dat op onze uh, routekaart zwart is ingetekend. Dat hele lastige gedeelte. Dat eerste gedeelte van die echte slotklim naar uh, Peragude. Geen aanval dus vooraan uit die groep met uh, de gele trui. Wel mannen die het uh, moeilijk uh, hebben. Een van de eerste renners die eraf moest was uh, Kobo. Herinnert u zich nog? Vorig jaar Ronde van Spanje... Deze tour is anoniem. 33ste staat hier in het algemeen klassement. En moest eraf. En ook Zubeldia gaan wij zojuist voorbij. En dat is toch niemand minder dan de nummer 5 van het algemeen klassement. Dus Raimar Zubeldia heeft een uh, probleem. Komt uh, tussen de wagens langzaam. Maar zeker weer een beetje terug. Moet nu oppassen dat hij niet door de wagen van Sky van de weg wordt uh, gereden. De wagen van Sky die eventjes om de ploegleiderswagen heen moest uh, van Radio Shack. Omdat daar een uh, lekke band was van Andreas Kleuden. Nou, niet toevallig dus een ploeggenoot van uh, Subeldia. Wellicht dat hij dan met de Kleuden terug kan keren naar de groep Gele Trui. Ik ga even staan. Ik kijk langs het heel veel publiek, langs die brede weg, richting de mist... en richting de groep met Gele Trui. En nog steeds geen aanval daar van bijvoorbeeld Nibali. Of Evans, zou hij nog wat kunnen vandaag? Bart Voskamp, wat verwacht je dan van het peloton? Is nu niet dat moment aangebroken om iets te doen... of is het inderdaad slim om even te wachten als het straks echt steiler gaat worden? Ja, het, het, het is natuurlijk niet stijl genoeg om hier, uh, om hier het verschil te maken. Maar Basso is niet sterk genoeg om dat gat te verkleinen. Want ze zitten nog steeds ruim op twee minuten. Dus uh, voor de etappenwind zal het heel moeilijk worden. Het gaat misschien meer om uh, wie zijn spierballen nog even wil laten zien voor ons. Waarom zou je je spierballen dan laten zien? Nou ja, gewoon voor de, de publieke opinie. En laten zien dat je, dat je een goede kreur bent en dat je nog een verschil kunt maken. En dat je, ja, uh, het hoort bij het koers. Je moet een beetje spektakel maken en laten zien dat je sterk bent. Dat is het enige, want... Ik zie, nog niet, uh, ik zie ze nog niks overbruggen, want Basso die rijdt er nog geen seconde af, denk ik. Um, nou, zeg Gio net, uh, makker schapen. en ik, ik snap hoe hij dat bedoelt. Uh, vaak is het dus wat je in je hoofd je voorneemt, uh, maar wat je ook voelt als je daar zit, daar kan wel eens wat tussen zitten. Hè? Ik bedoel, papier is geduldig, hè. Ja, kijk, in theorie uh, heeft Likigas natuurlijk uh, gedacht van... nou ja, goed, we rijden dat gat uh, straks naar de laatste klim toe dicht. En dan gaat Bas op die laatste klim tempo maken. En dan springt Nibali weg, dat is de theorie. Maar uh, Valverde, die, uh, die was al iets eerder weg. En die, uh, die geeft nog geen krimp, dus dat, dat, dat blijft twee minuten. Zelfs meer dan twee minuten. Dus ja, dan valt het plannetje een beetje om. Maar goed, dan denk ik wel dat Nibali wel moet laten zien waar het om ging. En dat is een gat slaan. En uh, ik hoop dat hij dat nog kan laten zien. Wij hopen en wij hopen... Ja, dat was fantastisch. Tour de France. Wat een finale weer. C'est bien.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 A it stop, running up the stairs Gonna meet you on the rooftop But at night it's a different world Go on, find the girl Come on, come on, it's dance on night Despite the heat, it will be alright Jo Kokker, eh, laten wij even voor wat hij is met zijn Summer in de City. Want wat gebeurt er daar in de peloton, Gio? Jelle van Ender, de man die vorig jaar een Pyreneeënrit rit won, die wil het opnieuw gaan proberen. Maar ik denk toch wel dat hij te laat is gekomen. Want twee minuten en 9 seconden achterstand op Alejandro Valverde. Dat rijden niet zomaar dicht ook al is op dit moment weer het lastige stukje van de Pirassoude begonnen. Met die haarspeldbochten daar in de verte, daar heel ver weg, daar ziet hij hem rijden. Maar Alejandro Valverde, ja het is wel meer werken op dit moment hoor. Het gaat niet meer zo soepel zoals ik het net beschreef, dat je bijna niet ziet dat hij moet werken. Hij is 8,5 kilometer van de top van de Peragude. En dan inderdaad die laatste kilometer die vlak nog even af... want hij is 9,5 kilometer van de finish. En de voorsprong op Jelle van Endert nog steeds zo'n 2 minuten. 10 seconden erachter het peloton. En daar zit zijn ploeggenoot natuurlijk ook nog in, he, Jurgen van der Broek. Die was ik er net nog vergeten. Dat is toch ook wel een renner waarvan we denken dat hij misschien nog wel een aanval gaat doen. Maar eerst dus van Endert die zoveel rugproblemen heeft, heeft gehad onder het... Uh, Doek door van de 10 kilometer. Precies op 2 minuten dus van de koploper van Alejandro Valverde. En nu onder leiding van Ivan Basso komt ook dat peloton daar onder doorgereden. Alleen Basso heeft Nibali nog over. 2 minuten 10 is de achterstand van dit groepje. Het groepje Basso, Nibali, Van der Broek, Wiggins en Cadel Evans op dus 10 kilometer van het einde. Maar Juri Trofimov nu uit wordt gelost. Ja, het is Trofimov inderdaad de helper van de, de onzichtbare Mensch. of zit er volgens mij nog wel bij. Maar voorlopig de man van de dag daar helemaal vooraan. Hier twee minuten voor Alejandro Valverde, de Spanjaard van Movistar. We lopen tegen de klok van vijf uur. begrip voor het feit dat we het nieuws van vijf uur even uitstellen... om deze aankomst live te kunnen meemaken. Geeft ons wel even de gelegenheid om nieuws over de Olympische Spelen in Londen mee te delen. Tennis. Rafael Nadal zal niet meedoen aan de zomerspelen. De Spanjaard zegt dat hij niet in de juiste conditie is... om mee te doen aan het Olympisch tennistoernooi. Bart Voskamp, bij wat we zien... is dit nog een, een springplankje voor Van de Broek... of nemen we afscheid van klassementrijden... en gaan we puur voor de dag, Koers? Nou ja, om de dag zegen nog binnen te halen, dan zullen ze heel hard moeten rijden. Want hij heeft nog een redelijke voorsprong. Het is meer, denk ik, eh, nog allemaal even laten zien hoe goed ze zijn. Want eh, ik, ik zie ze nog niet zomaar eh, terug gaan komen. Maar goed, eh, wie weet het is een springplankje voor Van der Broek misschien. Maar goed, om Nibali in te halen, moet hij minuten goed maken. Ja. Dat, ja, dat kan natuurlijk niet meer. Gaten zijn daar ook te groot, hè? Want ook Nibali weet, als hij hier nog wel iets goed maakt... dat hij in die tijdrit zaterdag nog een enorme klap terugkrijgt. Dus in, in dat opzicht is het allemaal wel gespeeld, hè? Ja, het, is, het zit allemaal redelijk vast. Dus uh, wij hopen hier met z'n allen natuurlijk aan ja. tafel... in ieder geval dat we een beetje strijd zien. Al is het misschien voor een tweede plek. Of, of, uh, want we, ja, dat willen we natuurlijk. We, hebben, we zitten op die bergetappen. Dus de strijd tussen de, de, de grote mannen willen we zien. En dan maar om plek twee of, of de spierballen. We willen toch graag wat zien. En tenslotte, de, de, de, de enige wicht te drijven tussen uh, Wiggins en uh, uh, de, onze andere vriend Froem dat is eigenlijk totaal niet meer te sprake geweest he. na dat ene moment in de Tour. Daar is eigenlijk geen echte gelegenheid voor geweest. Dat was niemand bij macht ervoor geweest. He. Nee, we hebben één moment in de Alpen gehad uh, waar even wat twijfel was... en waar, waarvan ik zelf dacht dat Wiggins toch even wat minder was. Maar goed, toen is hij tot de orde geroepen. En ik moet zeggen, Wiggins heeft in de, in de, in de bergritten daarna zich heel sterk uh, getoond. He. Wat we zeggen, hij komt een seconde niet eens van het zadel af. Dat heeft hij nog niet eens nodig. Dus die, die is goed in orde. Dat is goed in orde. <tied> De hoop hier aan tafel doen we staan mee in de koers. Welke hoop zie je vervliegen? Van welke renners, Gio? Ja, ik zie wel de hoop van een hoop renners vervliegen. Ik denk ook wel sowieso de hoop op nog een sprongetje in het klassement bij de mannen die Wiggins op de hielen zitten. Hoewel op de hielen zitten, als je 2 minuten en 5 achter staat in het klassement, dan zit je hem niet echt op de hielen, want dat is de nummer 2 in het klassement. Christopher Vervloen, ploegenoot nota bene. Nibali op 2,23 van de boek op 5,46. En die mannen ondernemen niks om daar nog verschillen na te brengen. Ik denk dat ze genoegen nemen met hun plek in het klassement. Dat is misschien een beetje de makke van deze Tour de France. De suprematie van de ploeg van Sky. De ploeg van Bradley Wiggins. Ze willen, niet, ze willen wel aanvallen, maar ze durven niet meer. Ze kunnen niet meer. Ze zijn blij met de plek die ze hebben. Of gaat er nog wat gebeuren? Want we hebben nog 8,4 kilometer tot de streep. Ze komen wel dichterbij nu hoor. Valverde heeft het moeilijker. Valverde rijdt op kop. Op 1.36 alweer Jelle van Endert. Vorig jaar dus winnaar van de Tour-etappe. Naar Plateau de Bijen. En dan op 1.47. 10 seconden dus achter Jelle van Endert dat ze kunnen hem gewoon zien rijden. Daar rijdt dat groepje. Dat uitdunt met de Cadel Evans in het laatste wiel nu. Gaat hij weer los? Ja, heeft het moeilijk hoor. Cadel Evans in dat uh, zwart met rode shirt van BMC uh, staand op de pedalen in die kenmerkende houding. Dat hoofd zo diep tussen die schouders en het gaatje wordt een meter, het wordt twee meter, het wordt drie meter. Heel langzaam maar zeker begin ik te vrezen met grote vrezen. Andermaal voor Cadel Evans die gisteren de definitieve knock Koud natuurlijk kreeg te verwerken in de etappe toen we hier de perissoude afkwamen gevlogen. Ja, we Het peloton natuurlijk vooral. Evans hangt op een meter of uh, vijf, zes inmiddels achter dat groepje met uh, de gele trui. Dat heel langzaam maar zeker ook weer uh, richting uh, Jelle van het begin te rijden. Langs de campers, langs het publiek. Langzaam zeker ook weer in de mist. Het wordt weer grijzer. Het wordt ook weer wat frisser. En een van de Fransen riep er net richting dit groepje. Attack, attack, attack. Nou, we weten wat dat betekent. Maar de Attack komt er nog niet. Evans kan niet attackeren. Hij moet proberen niet definitief gelost te worden. En slaagt daar nauwelijks in, want het verschil wordt langzaam maar zeker groter en groter.